Dat vind ik dan altijd zo lekker hè, zo'n aan het begin van een uur op zaterdagmiddag te beginnen met een echte disco classic. Nou, en als we het dan over een disco classic hebben, dan hoort deze natuurlijk al bij thuis. Je hoort de single van Starpoint en Object of My Desire, uiteraard uit de jaren 80 voor Zandvoort en de regio. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag op deze zonnige en af en toe weer bewolkte zaterdagmiddag. Hè? Het weer fluctueert een beetje. <laughs> het fluctueert, maar overwegend bewolkt, maar droog en niet echt koud. Dat bedoel ik. Gewoon lekker weer. We hebben natuurlijk nog een aantal vaste items op het programma staan. Zoals, om, zoals er is om half vier hebben, kijken we even, doen we een blik op de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor vier gaan we even naar de filmagenda van Circus Zandvoort. En we gaan u attenderen op een walking dinner. Later in deze maand. Dus ik zou zeggen, houdt u Pen en papier bij de hand. Ik heb wel de Walking Fridge, maar ja, nee, dat is weer wat anders. Dit is een Walking Dinner tijdens walking de carrière van een uh, speciale film. Daar komen we straks ook nog even op terug. Uh, we hebben natuurlijk uh, ook nog weer. We gaan straks het voetbal. Ja, Zand, SV Zandvoort staat voor met 1-0 tegen Top uit Amsterdam. En dan gaan we natuurlijk kijken bij Joop van Es uh, hoe het ervoor staat. Dus nog genoeg, genoeg items. We hebben de uitslag van de kwalificatie uh, van de Formule 1. Wil je hem al verklappen of niet? Uh, nee, nog niet. Laten we nog even, even eventjes wachten en dan kom ik straks wel even op terug. Want het is ongemeen spannend daar in Abu Dhabi. Maar daarover straks meer. Morgenmiddag natuurlijk de race. En die gaan we allemaal volgen. Vanaf twee De race. Wie wordt de kampioen van 2010? En het wordt allemaal in de laatste, het kan niet beter. Het wordt allemaal in de laatste, laatste wedstrijd wordt het allemaal uh, beslist. We hebben nog vier titelkampioen kandidaten over, zo, dus we hebben Vettel, Alonso, Button en Webber die hem, die allemaal nog kans maken om eventueel kampie, wereldkampioen Formule 1 te worden dit jaar. Zo hoort het ook hè? Spanning uh, tot aan het eind. Tot aan het daar eind. houden we van. Ja. De heren van SV Sanford 4 trouwens, die ja. staan, staan ook voor. staan ook met 1-0 voor. En die spelen vandaag tegen de koploper Hoofddorp. Dus nou, de Sanfordse boys die doen het weer goed op het voetbalveld. Oké, okay, jij hebt een hotline met dat vierde team boven. Ja. ja, altijd gezellig. Oké, okay. nou de jongens doen het dus, goed. Dus we houden ze in de gaten, ook de heren van Sanford 4. En Salford 1 natuurlijk. Daarvoor gaan we zo dadelijk weer terug naar Joffernes. Eerst hebben we hier Eros Ramazzotti, Pizza muziek. Om, Pizza muziek. Altijd, Pizza -muziek. <tacht> Heerlijk. da me un'altra te un bagno silenzio guaio su me sai le tue espressioni in un altro viso cogliere in un sol. Quelli, sguardi sempre attenti, agli spostamenti, quando dalto spazio me ne uscivo un po'. GFM, GFM. GFM. GfM. Al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear it. En jij bent erbij. Could you be a teenage idol?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 Dat was een de nieuwe single van Michael Bublé. En wat is hij weer mooi, hè? Wat is hij weer lekker in de single? Je oh. hoorde Hollywood op de Zalvoorts Radio. CfM 24 uur per dag bij. Met uiteraard uh, aandacht voor uh, sport, informatie en al wat niet meer. En voor het sport gaan we weer snel over de Jamp Slot van de eerste helft. Inderdaad, Rob. Het is dus inderdaad slot van de eerste helft. Uh, de stadionkok staat al stil, 45 minuten. En sterker nog, de zet de flight af. Een hele goede eerste helft van Zandvoort moet ik zeggen. Uh, totaal geen druk op het doel van... Nou, totaal geen. Af en toe eens een keer een plaatstootje van de TOB, van de gastheren. Maar Samford heeft over het algemeen de beste van het spel gehad. En als het zo doorgaat in die tweede helft, dan kan ik me niet voorstellen... dat Samford van dit TOB kan gaan verliezen. Je weet het natuurlijk nooit, maar vooralsnog Zandvoort de sterkere ploeg. En straks hebben we nog 45 minuten om dat, om dat waar te kunnen gaan maken. Je okay. het Oké, okay, we gaan hem uh, volgen. Dankjewel, Jap, vanuit Amsterdam. My mind, my mind Set on You I got my mind set on you I got my mind set on you Got my mind set Beginnen we deze dame van de huishoudartikelen. Hebben we het over prinses? <laughs> <laughs> Dit was CM Your Number 1. CFM <laughs> Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, en dan Geweldig. hebben we het uiteraard uit over de Formule 1. Heb je de jingle ook alweer klaarstaan? <laughs> <laughs> <daarop>? <laughs> Geweldig. Alsjeblieft. Ja, luisteraars, want natuurlijk zojuist is de kwalificatie voor de uh, Formule 1 race van Abu Dhabi voor morgenmiddag twee uur verreden. En uh, zoals ik u al vertelde zijn er nog vier titelkandidaten, want vier autocoureurs maken morgen nog op de slotrace in Abu Dhabi kans op de wereldtitel in de Formule 1. Fernando Alonso van Formule van Ferrari staat er als klassementsleider het beste voor. Mark Webber en Sebastian Vettel van Red Bull zitten hem op de hielen. Lewis Hamilton van McLaren heeft een wonder nodig. Hij moet winnen en dan hopen dat Alonso geen punten haalt. Dus het wordt een gigantisch gereken. Nou heb ik van de vier titelkandidaten allemaal een, uh, een, ja, een statement over het wereldkampioenschap. En dan mag jij zeggen welke ik mag voorlezen. Uh, welke van de vier? Oh, uh, ja, Alonso Tuurlijk, natuurlijk. Alonso. De 29-jarige Fernando Alonso uit Spanje is tweevoudig wereldkampioen. 2005 en 2006. Won dit jaar vijf grote prijzen en heeft in totaal 246 punten. Als ik win of tweede word, ben ik kampioen en hoef ik niet te rekenen. Dus dat betekent uh, dat voor deze race alles perfect moet zijn. Ik weet dat ik het kan. Ook al zijn mijn belangrijkste rivalen sterk. Tot dusver is de wagen van Red Bull de snelste gebleken op bijna elk circuit. Maar dat betekent niet dat ik al verslagen ben. En nou komt hij, de startopstelling op pole vertrekt wederom uh, Vettel, maar Vettel heeft dit jaar al zo vaak op pole vertrokken en heeft slechts vier keer uh, gewonnen. Dus daar, daar, van, daar zit nog van alles in. Op de tweede plaats heel verrassend gevolgd door Lewis Hamilton. En daar is hij dan op de derde plaats Alonso, gevolgd door Button en Webber. Dus hij laat één Red Bull achter zich. Dus we okay. geen tactisch spelletje gaan spelen. Maar goed, nogmaals Vettel op pole, gevolgd door Hamilton, Alonso, Button en Webber. Dat belooft dus een enorm spannende race te worden morgen om twee live op RTL 7. Nee, Die gaan we zeker met z'n allen volgen, die race. Morgen om twee uur. En dan Sparring alom. We hebben nu een heel oud plaatje klaarstaan, maar ik vind hem zo leuk. Ja, wie is dit? Uh, op Herman Jan? Hermits met Mrs. Brown You've Got a Lovely Daughter. Oké. Okay. Zit er ook een verhaal achter? Nou, ja, dat hoor is, ik zo meteen. Die hoor je om vijf uur wel. <laughs> Girls are her something rare. She doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to buy. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. It ain't no good to To find. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Mrs. Brown. Lovely daughter. Lovely daughter. Mrs. Brown got... Okay. Dat was uh, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Een gouden ouwe van Herman Hermans. En om vijf uur leg ik je wel even uit waarom ik dit plaatje gedraag heb. Oké, okay, ik hoor het nog wel. Goed, um, zijn we al toe Ja, het is dus uh, half vier, hè. Ja. Dus, uh, gooi papier mijn hand, in. dames en heren. Uh, ik heb een de klassieke het morgen gaat gewoon door, hè. Gewoon, uh, het, uh, even de microfoon. Dag, meneer ja, de ja, voorzitter. Ja. Een uh, goedemiddag, uh, luister. Goedemiddag, Pieter Juistra. Ja, want vanmorgen heb ik dat uitgebreid verteld ja, in de Goedemorgen Zandvoort. Gewoon morgen het Mozart concert, Mozart concert het Requiem in de agatha De kerk gaat open om half drie. En om drie uur begint het concert en het is een veelbelovend concert. Want de top van de top die komt naar Zandvoort toe. En dat allemaal in die kerk. Je moet er snel bij zijn. Je kan nu nog kaarten kopen bij de Bruna en bij KS Tromp. Of tromkaas moet ik zeggen. Ja. Maar je kan het ook aan de zaal nog krijgen. 1750. En het is een spektakel. Je moet daarbij zijn. Eerst naar Sinterklaas. Dus ja. de eerste intocht. Van 12 uur op het strand. En om kwart voor 1 hier op het gemeentehuis. Komt die binnen, en, gaat hij gelijk het gras voor mijn voeten weg en, en, ja, ja, ja. en dan vervolgens om half drie naar de Agathekerk. Ja. Pieter, wat was er nou voor verhaal dat het verplaatst zou zijn? Daar hoorden wij iets nou, over. Maar... Het, is, het is een misverstand. Er zou oorspronkelijk, zou er morgen in het kader van de Classic Concert, een concert zijn van, ik geloof het west mannenkoor in de kerk. Nou, dat Mozart Requiem dat kon alleen maar morgen plaatsvinden. Dus het concert van het west Mannenkoor dat is 14 dagen verplaatst. En dat is over 14 dagen in de protestantse kerk. Kun je daar volgen, op? Oké, okay, nou helemaal duidelijk. Maar morgen het Requiem, prachtig stuk klassieke muziek. Het Requiem van Mozart in de Gataker. Nogmaals aanvang 3 uur. 3 nou, uur. Sinterklaas hebben we het al vroeger over gehad. 12 uur op het strand. Dus dat wordt Sinterklaas. Ga je er ook heen? Tuurlijk. Ik heb, tuurlijk, net, ik, heb net tuurlijk. Gauw, ik heb net even bij Pieter gevraagd. Maar jij mag je linkje wel om, dat kleintje? Dat ja, kleintje. ja, die kleine. Dat kleintje mag je wel om, Als ik een uh, cobber aan heb. Hè? Ja, ben ik zou je, zal een je wel even netjes? voorstellen in Sinterklaas. Want ik denk dat ik daar morgen iets te doen heb. Oh. En uh, ben je een beetje lief geweest? Uh, nou. <lacht> nou. <lacht> Afgelopen dagen. Niet. Ja, ik ben, heel lief, <lacht> ik ben heel lief geweest. Dan mag jij je schoen zetten. Oké. Okay. <lacht> okay, hij ja. is gearriveerd in Harderwijk vandaag. Ja. En hij heeft gezegd. Het eerste wat ik ga doen dat is morgen naar Zandvoort. Oké. Okay. Hij komt met de boot. Dat heb gaat... ik begrepen. Maar ja, het regent beetje... morgenochtend wel een beetje. En een beetje golven. Ja. Uh, zou die golven te hoog zijn? Want ja. Sinterklaas die heeft nog wel eens last van zeeziekte. Zeker die zwarte pieten. Dan komen ze wit aan. Ja, dat moeten uh, we ook niet hebben. Uh, dat moeten we ook niet hebben. Dus in dat geval dat het niet, niet per boot kan. Ja. Is in de kar van Victor Bol. En okay. die, die pikt Sinterklaas op in een muiden. Ja. Daar ligt die boot, Daar ligt de boot dan, ja, ja. En dan komt die strand aangescheurd. Maar het begint bij de rotonde. Oké, okay, twaalf uur, rotonde, intocht. Sinterklaas begint. En je kunt nog kaarten halen bij de Balken en de Bruna. En wat was die andere? Dat was die snackbar. De Oude Alt. De Oude Alt. Voor, voor morgenmiddag. Middag. Het kinderfeest. kinderfeest in... En er zijn nog maar een paar kaarten. Dus oh, okay. je moet er heel snel bij zijn. Hartstikke goed. Wat uh, de, uh, de ouderen uh, onder ons uh, morgenmiddag kunnen gaan doen... is vanaf drie uur naar het Wapen van Zandvoort. Want daar is uh, wederom een Amsterdamse middag. Kijken we verder even vooruit deze maand. Uh, ja, luisteraars, hij komt er weer aan. De Beaujolais Primeur doet het goed in de Gluguin. Maar goed, diverse horecagelegenheden -gele presenteren deze nieuwe jonge Franse wijn. Dat is dus op 18 november. Kijken we verder nog even. 25 november, daar hebben we het ook al over gehad. Walking dinner, avondje dineren en naar de filmpremière van de Eetclub in Circus Zandvoort. Lees u daarvoor even www.circuszandvoort.nl En Albert-Jan, je ja. vergeet nog één ding. Alvast. Ja, want er is een heel belangrijk evenement. Dat is volgende week vrijdag en zaterdag van het genootschap Oud Zandvoort. Want ja. dat genootschap bestaat 40 jaar... En wat is nou het probleem? Oké, okay, oké. Okay. Wat is nou het probleem, Albert Jan? Nee? Het was oorspronkelijk alleen de vrijdagavond, de 19e. Ja. En uh, ze verwachten al een hoop belangstelling. Dus er moesten kaarten afgehaald worden. Ja, dat was nogal wat mee, hè? 250 kaarten voor de vrijdagavond. En er kunnen maar 200 mensen in die zaal. Oh, dus <laughs> dat betekent dat een aantal mensen in de foyer moeten zitten. En daarna kwam er zoveel belangstelling nog. Dus er is nu besloten dat het genootschap een extra avond geeft op de volgende dag, zaterdag 20 november. En daar kan je kaarten voor afhalen. En dat kan op dit moment in het Zandvoort Museum... Daar zitten dus mensen in het Sanfumuseum. En daar kan je kaarten ophalen. Ja. Zodat je alsnog op de zaterdag bij kan zitten. Inmiddels zijn er al ruim 100 kaarten weg voor de zaterdag. Dus wil je er naartoe voor die laatste mogelijkheid. Dan moet je heel snel zijn. En dan moet je nu naar het Sanfumuseum om die kaarten op te halen. En hoe lang zitten de mensen nog uh, daar voor de kaarten? Tot vijf uur. Tot vijf uur. Dus wees er snel bij. Goed, het staat keurig op mijn redactielijst dat ik het daar nog over moet hebben. Komt hij binnen, kan Hup. ik het weer doorstrepen. heb ik het klaar. Dieren. Dank u wel. U wordt weer hartelijk bedankt. Goed, maar ik heb iets anders wat, u, wat de jazzliefhebbers zeker moeten opschrijven. Want zondag 19 december... Ja, ja, 19 december. Want dan organiseert de Stichting Jazz in Zandvoort een concert... met als gast de beste jazzzanger van Nederlandse bodem, Ronald Douglas. Maar daar blijft het niet bij, want daarna is er een koud en warm buffet... en vervolgens treedt de Haarlemse big band Cabanza op. De dansvloer wordt opgevreven. Het is aan te raden om voor 5 december te reserveren via Hans Rijmers... De kosten voor dit zondagse concertevenement van half drie tot en met half elf... zijn 45 euro, inclusief buffet. Voor meer informatie kijkt u naar de website www.jazzinzandvoort.nl. Zondag 19 december, jazzliefhebbers. En de mensen die van gastronomisch hoogstandjes houden. Pizza's. Ook... Zullen wel <laughs> geen pizza's zijn, denk, denk ik. Niet. Maar goed, een geweldig initiatief. Een uh, schitterend jazzconcert op de 19 december. En voor 5 december zeker reserveren. Oh, Oké, okay. kortom uh, weer uh, genoeg te doen hier in eusland We hoeven op ons absoluut niet te vervelen. Helemaal Dat niet. komt helemaal goed. Dank jullie wel Albert-Jan Vos en Pieter Jaasta voor deze toelichting. Gastredactie. Hier is ja. de nieuwe Marco Borsato. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude van ons af. springen in één keer samen, hand in hand Laten de stroom bepalen wat er op ons wacht Zwem met me mee naar de overkant. Stuur je zorgen met het water naar de zee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 We're met with the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 I just can't waste my time Ja, zo'n gevoel heb ik nu ook. <laughs> Feeling all right. Joe Cocker. Joe Cocker, je hoorde hem hier op de Zandvoortse Radio zaterdagmiddag. Tien overal vier, Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk ook een goedemorgen alle maandagmorgenluisteraars. Ja. Die moeten we ook niet vergeten. Zijn die ook alweer wakker? Ja, vast zeker. <laughs> Trouwe luisteraars. Joop, de tweede helft daar in Amsterdam. Hoe gaat het met de heren van SV Zandvoort? Nou lekker wel denk ik, ik sta toevallig naast een dame die altijd op maandagochtend luistert naar de radio. Heel toevallig. Kijk he. Ja. Oké, okay. geef het maar een kusje het, van ons dan. Het is de moeder van Maurice Mol ook nog. Tevang. Oh, oké. Okay. Dezelfde Maurice Mol die twee minuten geleden een schoonheid van de kans had. En gewoon die bal er niet in kopte. Oh, Maurice Mol. En dezelfde Maurice Mol die twee minuten daarvoor ook weer in kans had. Maar die bal er andere kant op schoot. Ik bedoel alleen maar mee te zeggen, Zandvoort is lekker bezig. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Ze spelen veel op de helft van uh, TOB. Uh, incidenteel komt uh, TOB dan bij Zandvoort uh, kijken. En dan staat er natuurlijk naar Boy de Vett. Die echt een mannetje staat. Hé, dat is een leuke voorspelling trouwens. <laughs> <laughs> Schrijf een boek. Ja, ja. Ja, die nemen we absoluut nog een keer mee, Joop. Absoluut. Mijn idee. <laughs> Goed, uh, TOB is uh, aan het aanvallen. Op de helft van Santos op dit moment. Komt het En ook weer, nu Boy de Vent, uiteraard. Heel simpel balletje. En in het zijn tijd. Want ja, Santos laat me eerlijk zijn jongens. We hebben nu een uh, minuut of 11, 12 gespeeld in die tweede helft. En Sanford heeft zich gigantisch mooie kansen kunnen uh, creëren. Alleen dat moet hij nog even erin. En dat gaat zo meteen gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. De bal is nu weer helemaal bij de keeper van TOB. Die, die rolt hem in naar uh, de rechterkant. Wordt doorgespeeld, wordt helemaal breed gespeeld. En dan kan iemand helemaal heel veel meters maken. En nog heel veel meters maken. En nog steeds heel veel meters maken. Komt helemaal bij de rand van de 16, die wordt helemaal niet aangevallen. En die kan hem wel op ook nog. Dat mag toch niet. En daar is de jonkeur. natuurlijk, jonkeur die eventjes ingrijpt en die bal wegwerkt. Uh, over de zijlijn, even rust voor Zandvoort, even herpakken en dan uh, gaan we zo meteen verder. Inborp is er ondertussen genomen. Zandvoort aan de rechterkant van het veld, dat is Max Aardewerk, die kan daar overnemen. Aardewerk aan de bal, kapt ze aan uit, speelt daar Patrick Koper aan. Patrick Koper, uh, ja, een baas op niemand, er slaat helemaal niemand. Ja, verdediger van top, maar daar houdt het ook echt helemaal mee op, ook dat ruimte. Uh, dus Stop kan het weer overnemen. In het eigen stadsgebied, uh, Stamford geeft daar geen druk op dit moment, is ook helemaal niet nodig. Uh, Soms moet gewoon lekker het middenveld proberen in de handen te houden. En dan gaat het allemaal goed komen, denk ik. Nog steeds stop, maar het wordt helemaal teruggespeeld naar de keeper. Geen je, je nagaan. De, de, de druk van Stamford ligt op het middenveld en dat is goed. Dat doen ze helemaal goed. We zijn goed bezet, goede positionele bezetting. En uh, nog steeds, maar nog steeds, stop aan de bal. Ja. Als die bal niet uh, gaat komen, en ze bleven hem achterin uh, breed spelen. En dan komt eigenlijk het dieptepage. En dan is het daar toch iemand die niet op staat te letten, dat die man het uh, kan vrijkomen. En via voet van salvo toch nog steeds weer top. mag Max Ager, die kan er tussenin komen. Spel daar de linkerkant breed. En daar kan Molde niet bij komen. staat trouwens ook buitenspel. Dus een vrije schop voor Theo T.O.B op dit moment. Uh, bijna 14 minuten. De stand is nog steeds 0-1 in de wedstrijd top tegen SV Zandvoort. Dankjewel Joop Veres. En dan uh, gaan we nog even het hebben over Zandvoort 4. Daar gaat het iets minder mee. Ah, uh, ja, oh ja, waar, oh, je ja. wou ook nog eens. Mag ik er ook even in? Ja, dank u. 1-1 uh, uh, op dit 1 -1. moment. Okay. Oh, maar ja, in ieder geval uh, nog, een, uh, nog een puntje daar in Hoofddorp. Dus Helemaal goed. Dat is best wel aardig. We houden ook uh, die heren natuurlijk uitgebreid in de gaten. Ook oh, dit heen? klinkt als vrienden van Amstel. Klopt. Ja, Frank Boeien en Bluf Pascal hebben het over dan, natuurlijk. Hier is Kronenburg Park, helemaal live. Heeft nooit iets gevonden van ontevredenheid en als blijft bij je nou. In the morning, and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor, porn, even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about her need, bro. Pull a trick or kill him, he's a heat, bro. Get a to the kid to the hell, care. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch 'em kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark now, Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta to start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the double take the brother if he's close to me? Uh, I let it go back to when we played as kids, but then change. That's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah.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 Out the people, They'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skills till we real time to heal each, each other. other. And although it seems evident we ain't Ooh. right to see a black president uh, it ain't a secret no conceal the a fact. that penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way but you're staying in the dope. game Now tell me what's the mother to do. Being real, don't appeal to the brother and you.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 Tell the cops I can't touch this I don't trust this When they try to rush, I bust this That's the sound number two You say it ain't cool My mama didn't raise no food. And as long uh, as I stay black I gotta stay strapped uh, And I never get to lay back uh, Cause I always gotta worry about the payback Some buck that I roughed up way back Coming back after all these years Right, tap, tap, tap, That's the way it is uh. That's just the way it is Yeah, yeah, yeah ja, wij hebben bij CFM hebben Toebak, maar dit was Toepak. Oké. Okay. Ja, daar komt die, uh, die woordspeling dan vandaan, weet je wel. Oh. <laughs> Doe je goed. Toebak leeft, daar hebben we het dan over. Die op de van jou op zaterdagmorgen doei. voor Goedemorgen San Voort. We gaan weer snel over naar Joop van Es. Joop. Ja, waar de wedstrijd nog eigenlijk hetzelfde beeld geeft, uh, dan is weer een beetje de druk bij Zandvoort, dan weer een beetje de druk bij, uh, bij TOB. Uh, ja, ik moet zeggen dat de druk toch van TOB groter wordt naarmate de wedstrijd nu gaat vorderen. Uh, want ja, die staan natuurlijk met die nog steeds in 0-1 achter en die willen toch echt wel graag die bal een keertje in schoppen. Gefloten voor een overtreding Giracol, Kool, een meter of 15 buiten strafschopgebied. Aan de rechterkant van het doel van Boy de Vet. Ja, kan iets gevaarlijks worden, natuurlijk. De bal die de man speelde die was, uh, ja, ging gewoon lekker naast. Maar de scheidsrechter constateerde terecht een overtreding van Kool. Die uh, hinderde hem bij het, uh, bij het schieten. En daarom ging die bal naast. Maar goed, de, de bal die gaat, ligt nu eindelijk op zijn plaats. En alles op 4-5 uh, spelers na staat in de halve cirkel voor het doel van Sandvoort. Gaat die bal komen? Midden in het malé. En nu wordt geraakt voor Sandvoort gelukkig. Uh, op de rug van de speler van T.O.B. waardoor hij de bal geen richting kon geven en de bal via een op zoals dat mooi bij rugby heet, weggespeeld kon worden naar Mol, Mol, verkeerde paas in de voeten van T.O.B. op de helft van wordt weer allemaal, op 1 na. Aan de linkerkant nu, Stijn Stobbelaar, goede verdediger, houdt die man dan ook helemaal van zich af, helemaal goed, en, uh, maar dat is steeds, uh, T.O.B. dat uh, kan het spelen en daar is het Gira Kool die de bal weg kan tikken naar van Rikkers. Rikkers kan hij de bal in de controle krijgen? Ja, dat kan hij inderdaad, maar hij staat alleen. Daar komt uh, Remy Driehuis aan. Nee, hij terug. Giray Colt, rechterkant van het veld, nu op de helft van TOB. In dieptepaas op Remy Driehuis, maar die is niet al te snel. Dan moet hij toch echt een beetje onder de kont lopen? Om wil hij die bal nog binnen gaan houden? En dat lukt hem eindelijk. Hij gaat de voorzitter komen. Nee, de dat werd dan afgewerkt via een been van een TOB-speler over de achterlijn. Zomvoert mag een corner gaan nemen vanaf de rechterkant van hun veld. En wie gaat dat doen? Uh, ja, wie gaat dat doen? Voorlopig meld nog niet. Ja, Fijssel Rikers meldt zich daarvoor. Maar ja, die moeten van de andere kant van het cel komen, dus dat gaat heel even duren. En dat, uh, dat is nu bij het 16 meter gebied. Maakt helemaal geen haast. Helemaal goed, zo hoort het. Een Beetje professioneel, helemaal goed. Professioneel? Nou ja, goed. Uh, je staat gewoon 1-0 voor, klaar. Dus dan doen we dat gewoon zo. Goed, de bal is klaar. En daar gaat die balk... Nee, hij... wacht even. Waar wacht ik nou op? Want de scheidsrechter hoeft niet te fluiten in principe. Gaat hij wel komen. Slecht, lage bal. Wordt weggekopt door een THB-spelder. Maar de Dierijkop. Die behoorlijk snel is. Die de bal meegenemen. naar de achterlijn gaat hij bal vol krijgen. Dan gaat hij niet. Harder de halen. Dan gaat hij wel. En dan ZB Driehuis die waait die bal over de lat heen. Terwijl hij toch een redelijke kans had als hij die bal had kunnen drukken. Dan was het uh, goed geweest. Had het misschien wel zelfs een doelpunt kunnen zijn. Goed, dit is het voorlopigheid, want er wordt nu gewisseld en dat gaat mee even tijd nemen. Twee spelers worden daar gewisseld bij het P.O.B. We hebben gespeeld, uh, even kijken, 25, 26 minuten. En standstuk is 0-1 in het voordeel van Zandvoort. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Aanhoudende regen leidt tot wateroverlast in het zuiden van Nederland en in België. In Zuid-Limburg is het de natste novemberdag sinds 1957, het begin van de neerslagmetingen. Volgens Weerplaza is sinds middernacht op het KNMI-meetpunt Maastricht-Agen-Airport al ruim 37 mm gevallen. Het regent nog steeds... Door de hevige regenval zijn in Zuid-Limburg modderstromen ontstaan. Een aantal wegen is afgesloten, beekjes veroorzaken in dorpen overstromingen... doordat putten verstopt zitten met afgevallen bladeren. De brandweer heeft het druk met ondergelopen kelders. Ook in Oost-Brabant zijn er problemen. Vooral landbouwgebieden staan onder water. Bij sommige bedrijven en huizen zijn zandzakken neergelegd. Internationaal is verheugd gereageerd op de vrijlating van Aung San Suu Kyi... De, het huisarrest van de Birmeese oppositieleidster eindigde gisteren en ze werd vandaag daadwerkelijk door de militaire junta in vrijheid gesteld. President Obama noemde Suu Kyi zijn grote held en een bron van inspiratie. De VN en de EU zeggen dat ook andere politieke gevangenen in Burma nu snel vrij moeten worden gelaten. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken wijst erop... dat de partij van Suu Kyi in 1990 al de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met die winst nooit iets kunnen doen doordat ze gevangen werd gezet. Volgens Rosenthal heeft haar vrijlating politiek alleen betekenis... als er geen voorwaarden aan verbonden waren. En dat is onduidelijk. Suu Kyi heeft bij haar huis haar aanhangers toegesproken en gezegd dat er morgen in het hoofdkantoor van haar partij een bijeenkomst is. Turner Jeffrey Wammers heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Stuttgart twee zilveren medailles bemachtigd. In de finale van het onderdeel Sprong eindigde hij met een score van 15,925 punten als tweede. De Romein Barbekar scoorde 15,937 punten en werd daarmee eerste. Op het onderdeel rek bereikte Wammers een gedeelde tweede plaats, samen met de Fransman da Silva na de Duitse boy. Het weer. De regen trekt vanuit het zuidoosten vanavond over het land verder. Vannacht overal regen en minima van 6 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen grijs met veel regen en een graad of 13 na het weekend droger. Dit was het hoor. Zandvoort heeft het, heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live, met met nu zandvoort op zaterdag. Extra, extra, read all about it I'm talking front page story all over the world It shook up men, women, boys and girls The headlines read: if you want to be rich Then you better make sure that you got your shit oh, come on Hit it